Gert Fluk met het NOS Journaal. De NS gaat samen met de TU Delft onderzoek doen naar reisgedrag. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of reizigers door de coronacrisis anders zijn gaan aankijken tegen thuiswerken... en de keuze tussen auto en openbaar vervoer. Verder wordt gepeild wat mensen vinden van een app waarmee ze zich vooraf zouden moeten aanmelden voor een reis. Zo'n 100.000 NS-reizigers worden benaderd voor het onderzoek. De lokale chapters van motoclub Bandidos mogen niet worden verboden, heeft de Hoge Raad bepaald. Twee jaar geleden verbood het gerechtshof in Arnhem de Nederlandse afdeling van Bandidos, wegens banden met gewelddadige Bandidos afdelingen in het buitenland. Over de lokale afdelingen werd toen geen uitspraak gedaan, omdat het Openbaar Ministerie daar niet om had gevraagd. Daarop ging het OM in cassatie. De lokale afdelingen mogen dus blijven bestaan.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 In de derde week van april is de sterfte in Nederland door corona afgenomen. Dat meldt het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen is de oversterfte voor het eerst afgenomen. Naar schatting overleden vorige week 4300 mensen. 1450 meer dan gemiddeld in deze periode de afgelopen jaren. Het weer vanuit het noorden bewolking. Morgen lost de bewolking in de loop van de ochtend op. en Het wordt overwegend zonnig. Het wordt morgen 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Free is never the Find someone you know will you first You get stronger thoughts left in your head When you're lost, hope soon you will be found You don't know your way Don't show. zo no? That I don't know. Let's break the chain and learn to let go. I need you to show me. I need you to please tell me something that I don't know.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 Word naast jou dan droom ik nog. Ik voel je adem, mensen je gezicht. Je bent een droom in Now she's tryna ice you. Let's stop walking over on the dance floor. It's her fault, but what can she do? Tell me, baby, yeah. Tell me, yeah.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 been on a sunday Couple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 Thanks again.